PSV-verdediger Erik Pieters ontbreekt komende zomer op het EK-voetbal. De linksback is niet op tijd hersteld van een blessure... aan een middenvoetsbeentje in zijn rechtervoet. Na een controle in het ziekenhuis twitterde hij... slecht nieuws gekregen, geen kans op EK. Bondscoach Van Marwijk had Pieters opgenomen... in zijn voorlopige EK-selectie van 36 spelers. Eind deze maand moet Van Marwijk dat aantal terugbrengen tot 23 man. Verslaggever Bas Tichelen over de spelers die niet zijn opgeroepen. Ja, die is natuurlijk wel wat langer uitbeeld, omdat hij bij Juventus nauwelijks speelt. Maar die staat zelf niet op die lijst van 36. Dirk Boerrichter had er misschien nog op gehoopt. Last van zijn rug gehad. En nu ook weer geblesseerd, dat zal hebben meegespeeld. Wat oudgedienden, als je het zo mag zeggen. Theo Jansen, Demi de Zeel. Misschien dat die dachten, nou boek de vakantie maar niet, maar dat kunnen ze nu gerust gaan doen. En Ricky van Volswinkel die staat er ook niet op. De stijging van de lonen zet door. In de nieuwe cao's die vorige maand zijn afgesloten is het loon gemiddeld met 1,8% gestegen. De gemiddelde loonstijging van eerder dit jaar afgesloten cao's komt uit op 1,6%. Dat blijkt uit cijfers van werkgeversorganisatie AWVN die betrokken is bij het afsluiten van 500 cao's. De loonstijging is volgens de werkgeversorganisatie onverstandig... vanwege de economische onzekerheden. Ook de looneisen van de vakbonden zijn volgens de AWVN veel te hoog.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 Vrouwen in Saoedi-Arabië mogen binnenkort in cosmetica-winkels werken. In het streng islamitische land geldt voor vrouwen een beroepsverbod voor bijna alle functies. Ze mogen alleen ondergoed verkopen, omdat Saoedische vrouwen zich niet veilig voelen bij mannelijke lingerieverkopers. Voor make-up wordt nu ook een uitzondering gemaakt om de economie te stimuleren. Cosmetica-winkels verwachten dat de omzet flink zal stijgen, omdat vrouwelijke verkopers beter begrijpen wat de klant zoekt. Het weer vanavond in het oosten opklaringen, in het westen bewolking met kans op een bui. Morgen in het westen eerst nog regen, in de rest van het land droog en af en toe zon. Temperatuur van 14 tot 19 graden. Vanaf woensdag hogere temperaturen met af en toe een bui. ANUB-verkeersinformatie. De, de avondspits is begonnen, maar het is nog niet al te druk. Eén file valt op op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen het knooppunt Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid, vijf kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Bij Hof Horneman Bankiers krijgt u nu een gratis aandeel. Ja...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 Meer dan 5000 gebruikers raadplegen elke dag de informatie over miljoenen bouwproducten van honderden fabrikanten. En die aantallen groeien snel. Meer weten? Ga naar bouwconnect.nl en sluit u aan. Ook Theemans Hang- en Sluitwerk en Swedex Binnendeuren zijn aangesloten op Bouwconnect. Bouw mee! Bouwconnect is een gezamenlijk product van KPN en de Twee Snoeken. Ga nu naar gratisaandeel.nl voor een gratis aandeel.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 Goedemiddag, opnieuw hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn nog tot half vijf bij u hier op Radio 1... met zometeen ons panel Schuld en Boete. Maar eerst de vrolijke wetenschap. Wetenschapsredacteur Stijn van Schie zit hier. Hallo Stijn. Uh, eind vorig jaar scheerde een asteroïde rakelings langs de aarde. Het was maar een klein stukje puin uit de ruimte... maar toch wel zo groot dat het één land uh, had kunnen wegvagen... Maar wat kunnen we nou doen als er een, een brokstuk vele malen groter uit de ruimte recht op de aarde afkomt? Kunnen we ons daartegen beschermen? Of hebben we de Club van Rome helemaal niet nodig die onze ondergang voorspelt? En is het morgen gewoon gebeurd? Laten we één keer een knal... aan de steen van de omvang van de steen die op de aarde afkwam en 60 miljoen jaar geleden de dino's uitroeide. En ja, dat was een, een, dat was een gigantische asteroïde. En daar, uh, daar hebben we voor op, op dit moment nog geen oplossing voor. Maar welke oplossing hebben we wel of wel is er wellicht voor een iets kleinere dan? Nou, er zijn, er zijn oh. verschillende uh, plannen altijd uh, naar voren gebracht. Eentje daarvan is bijvoorbeeld het uh, gewoon atoombom erop afsturen. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, zelfs een film over gemaakt. Um, dat is redelijk onrealistisch. Er zijn nu uh, een Engels Engelse Want, astronomen... Hey, zeg, zullen zo, nog even kort in één zin waarom? Dat uh, nou, omdat je daar waarschijnlijk het probleem alleen maar groter mee maakt. Wat er dan kan gebeuren, de kans is redelijk groot dat het gebeurt... is dat je zo'n asteroïde eigenlijk opsplitst in een wolk van puin. En dat betekent dat je... En dan, uh, atomisch geladen puin? Uh, nou, dat niet? dat niet per se. Maar wat, wat er gebeurt als je daar een grote bom naartoe stuurt... is dat je dus niet een asteroïde hebt die op één plek op de aarde... geconcentreerd ergens neerkomt. Maar dat je dus zo een kwart of als het een grote asteroïde is... gelijk een, een, een, de helft van de aarde als het ware mm. bedolven wordt. Alsof je met een hagelgeweer puin. in de kippenhok schiet. Ja, zo dus dat is, ja. dat is echt geen goed idee. En nu zijn er, stel dat je uh, Engelse astronomen... die hebben op een congres in Amerika voor astrobiologie... <coughs> hebben die een heel ander plan naar voren... Gebracht. En zij zeggen dat je met een schot van hagel... een asteroïde uh, van baan kan laten veranderen. Of in ieder geval van richting uh, kan veranderen. Uh, nou, het komt erop neer dat ze uh, een raket... Uh, mocht het zover zijn, een raket uh, de ruimte in willen sturen... met daarin dus heel veel van die ja, kiezelsteentjes. Echt uh, ja, duizenden kleine voertuigjes of steentjes. Een soort fragmentatiebom. Ja, een soort fragmentatiebom, echt een schothagel. En um, als die raket dan in de buurt is, dan schiet hij dat op zo'n asteroide af. En door al die hele kleine impacts die die, die, die steentjes hebben op die asteroïde zal die een heel klein beetje van richting veranderen. Nou, als zo'n asteroide twee dagen van ons verwijderd is, dan maakt dat niks uit... Uh, maar het idee is dat als je acht jaar van tevoren... het moet wel echt acht jaar van tevoren bekend zijn... dat zo'n asteroïde op ons afkomt. Als je op zo'n moment uh, die asteroïde van richting verandert... dan tegen de tijd dat die bij ons aankomt... dan scheelt dat ongeveer 35.000 kilometer. Nee, wat omslachtig. Dus we moeten acht jaar nu al, al weten... over acht jaar komt er één onze kant op. Dan moeten we nu als een speer die raket uh, de lucht inschieten... Ja, en daar zit ook een klein beetje het probleem. Want het is heel moeilijk om, uh, om de hemel goed in kaart te brengen. Uh, om dat allemaal in de gaten te houden. En echt op lange termijn te weten dat er zoiets op ons afkomt. En er komt uh, er een op ons af, toch? Uh, ja, er komt er een op ons af, ja. In 2029 wordt er een voorspeld. Maar die, die op tijd. Die zal, ja, maar die zal, er wordt voorspeld dat die al langs de aarde heen... Uh, die zal de aarde niet raken mm. waarschijnlijk. Maar die passeert wel op 30.000 kilometer afstand. En dat is echt bijna niks. Want de vorige, waar we het net over hadden, van eind vorig jaar... Die passeerde op 300.000 kilometer afstand. Iets meer. En dat is ongeveer ja. de helft uh, van de afstand naar de maan. Die 30.000 kilometer. Dat is, dat is op basis van een rekensom, hè? Ja. een kleine rekenfout. En we zijn er al. Ja, ik geloof dat de deskundigen uh, min of meer inschatten dat de kans op 1 op 250.000 dat hij toch um, uh, de aarde zal raken. Ja. Je grijnst erbij. Waarom is dat? Nou, omdat ik het. Ik. Ik, ik, nou, ik word er niet zo bang van gemaakt. Nee. <laughs> ik geloof dat niet zo. Nee. Maar. Um, uh, ja, dat, dat van acht jaar van tevoren voorspellen dat er iets op het afkomt is, is heel moeilijk. Maar er worden wel heel veel vooruitgang gemaakt om die hemel wel goed in kaart te brengen. Maar nou, dat is dan dus het belangrijkste. Dit en kan, zo'n raket ja. met kiezelsteentjes of wat het ook mogen in zijn. Theoretisch, dat kan. hè? Nog even. Want Allemaal het is, in theorie. Ja. Maar dan is in elk geval nodig dat we die hele sterrenhemel in kaart hebben. Zodat we ziet, wel, zien wat er op ons afkomt. En dat zover is er nog lang niet. Dat moet je helemaal kunnen doen. Uh, eind volgend jaar, waarschijnlijk eind volgend jaar, eind 2013, wordt er een uh, nieuwe satelliet uh, de lucht ingebracht. De Gaia van de European Mm -hmm. Agency. en die moet, uh, die heeft een veel groter bereik met het uh, in kaart brengen van de aarde. Okay. En uh, als ik de specialisten mag geloven, dan moeten we ongeveer over 50 jaar in staat zijn om dit soort dingen ver van tevoren aan uh, kunnen zien komen. Maar volgens de club van Rome bestaan we dan al niet meer. Nee. Maar goed, dat is dan jammer. <laughs> kunnen wij dan ja, ook? Niet. Gaat, dat kunnen wij niet meer. Veranderen. Je gaat ergens aan aan dit of van dat. Zo is het. Ja. Stem van Schri. Dank je hartelijk. Tot de volgende keer. Ons panel schuld en boete, zoals gezegd. Marjan Huske is hier, hartelijk welkom. Justitieverslaggever van Vrij Nederland. Willem van Bennekom, rechter, oudrechter, zeg ik altijd, maar je bent gewoon rechter. Oudrechter. Oudrechter, je bent gewoon oudrechter. En advocaat Richard Korver, onder andere bekend van de Amsterdamse zedenzaak. Ger. Ja, laten we eventjes beginnen bij uh, nieuws nieuws uit de zaak tegen uh, Breivik, de man die, die veroordeelt... die terecht staat voor 77 uh, dodelijke slachtoffers. Nu is er sprake dat er een herdenking was in de rechtszaal... en dat daarbij ook de rechter de ogen niet droog wist te houden. En toen zei ik tegen Tessel toen ik dat op teletext las... dat hoort toch helemaal niet thuis in een rechtszaal? Willem van Bennekom. Het niet uh, droog houden van de ogen, bedoel je? Het van een herdenking. Ja, kijk, ik denk als je zo'n bericht op teletext leest... dan weet je toch eigenlijk net te weinig om dat precies te kunnen plaatsen. Mm -hmm. Ik kan me niet voorstellen dat zo'n uh, ja, zo herdenking... dat die strafprocessueel enige functie heeft. Maar misschien dat dat anders is, dat weet ik allemaal niet. Ik weet wel dat, uh, want daar gaat de vraag misschien toch ook eigenlijk... in het verlengde daarvan over, van emotie ja. bij een rechter. Hè? En speciaal huilen. Ja, ik denk dat het zo is dat wij in Nederland... en ik denk dat het in de meeste West-Europese landen net zo is... van de rechter verwachten dat hij onder alle omstandigheden... dat hij afstand bewaart. Dat betekent dus ook dat hij niet moet huilen. Mm. Um, als dat een enkele keer toch gebeurt... er zijn ook wel voorbeelden van in Nederland. Uh, een collega ergens in het oosten van het land... tijdens het uitspreken van een vonnis overkwam dat ook. Ja, dan zullen we over het algemeen geneigd zijn om dat te zien als... ja. Niet helemaal, uh, niet, dat hoort niet helemaal, maar je vergeeft het toch wel als de omstandigheden uh, heel emotionerend zijn. Maar dat neemt niet weg, dat denk ik het in principe. Uh, en dat wordt de rechters ook bijgebracht op die manier. Uh, op zitting niet blijk moeten geven van in die mate betrokken te zijn dat er ook geheld wordt. Marianne, Husken. Als je dit, dit over die zaak brijft, ik. Uh, daar zit een rechter en die krijgt 77 keer achter elkaar een, een, een soort korte immemoriam van de jonge slachtoffers. Die worden stuk voor stuk met naam en toenaam genoemd. Ze worden in foto getoond en dan in detail verteld hoe ze om het leven zijn gekomen. Dat we dan, dan de iets... herdenking genoemd, Ja, dat, dat, ja. dat wordt gelukkig is, is misschien. Kan jij je er iets voor voorstellen? Dat een rechter Ik kan misschien... me wel bij voorstellen. Ik bedoel, in gewone moordzaken wordt ook uitgevoerd stilgestaan bij wie een slachtoffer is. En als je dat 77 keer achter elkaar hoort, is dat natuurlijk wel. Ja, een hele andere. Heel iets anders dan wat je in een normale strafzaak ziet. Ja. En ja, het hoort niet een huilende rechter. Maar aan de andere kant, het is een mens. En mensen hebben emoties. Ja. En ja, in een gewone strafzaak heb ik ook wel gezien dat een rechter toch. Ja, opveert. Of in ieder geval toch zich aangesproken voelt als bijvoorbeeld een verdediging een slachtoffer besmeurt als het ware, mm -hmm. om aan te geven dat de slachtoffer misschien uitgelokt heeft. En dan ja. bedoel je dat er een rechter ook lichaamstaal heeft. Je kan iemand zien ja, opvieren of ineen ja. krimpen. Of ja. Ja, ja, Richard Corver, het wordt natuurlijk waarschijnlijk mede gegenereerd die emotie in dat huilen door het feit wat Marjan al zei, dat het 77 keer herhaald wordt. Mm -hmm. Misschien is die methode dan ook niet goed, want dan is het niet te onderdrukken. Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je als rechter zelf de regie houdt... over wat er in je zittingszaal gebeurt. En ervoor zorgt dat als je geëmotioneerd wordt, dat dat tijdig wordt afgekapt... Uh, zeker als die emotie blijk zou geven van enige wijze van oordeelsvorming... over de zaak waarover je te beslissen hebt. En dat is natuurlijk met huilen, uh, ligt toch wel voor de hand. Om te denken, hey, uh, die meneer die heeft zich al een oordeel gevormd. Het ligt voor de hand om jou natuurlijk ook te vragen... Uh, je was, er staat een aantal ouders bij in de grote zedenzaak in Amsterdam... de zaak ja. tegen Robert M. Je kan je voorstellen als het gaat om de hoeveelheid uh, ja, slachtoffers nou, en zo... Dat, dat je een parallel trekt. Ja, de... uh, zeker. En ik vind het ook wel van belang... dat uh, in Amsterdam is ervoor gekozen om ieder slachtoffer voor dossier apart te bespreken... ouders die dat wilden uh, te laten spreken. Daar nou zijn dagen ervoor uitgetrokken. Zonder naam, hè? Z uh, dat maakt het al nou, het was minder achter gesloten. Het was achter gesloten deuren. Uh, dus, dus als iemand een naam wilde noemen, kon dat. Alleen er is voor gekozen uh, door de rechtbank... om uh, grotendeels uh, die nummering aan te houden. Um, en uh, dat, dat helpt de professionals in de zaal... om... Um, uh, afstand te houden en daarmee de emotie op afstand ja. te houden. Het helpt ouders eerlijk gezegd ook. Die zijn toch uh, goed voorbereid, dus die, die vinden het ook iets makkelijker om dan in die zittingzaal te zitten. Maar wat je daar ziet is dat de rechtbank pauzes in last. Um, en dat kan zijn voor het nemen van de nodige rust, zoals dat uh, keurig wordt gezegd. Uh, maar dat kan natuurlijk ook zijn om uh, je eigen emoties uh, in bedwang te kunnen houden ja. en weer op afstand te kunnen zetten, zodat je weer onbevangen naar het volgende dossier gaat luisteren. Willem dus... van Bennekop heeft er, denk je, in jouw de Amsterdamse rechtbank deze toch ook zo'n grote emotionele zaak op die manier dus goed qua regie aangepakt? Voor zover ik het kan, beoordelen ja? wel. Ik denk, denk alleen, kijk, er zit een paradox in. Je verwacht van de rechter afstand, maar je verwacht van de rechter ook dat hij emotioneel betrokken is bij bijvoorbeeld in dit geval het leed van slachtoffers. Mm -hmm. Nou, die paradox, dat is aan de rechter, aan de zittingsrechter, om dat op te lossen. Daar kan je niet één pasklaar recept voor geven. Het maakt ook al nogal wat uit. of... Er uh, tijdens een ondervraging gehuild wordt of tijdens het uitspreken van ja. een vonnis. Dat voorbeeld wat ik net gaf, ja. uh, dan is de zaak eigenlijk behandeld. Uh, maar uh, nogmaals, over de Noorse context, ik denk dat, we, dat je eerst toch iets meer zou moeten ja. weten voordat je daar een okay. oordeel over geeft. Ja, maar onderschat niet dat, dat bij een zaak waarin zoveel slachtoffers zijn, het van groot belang is voor de oordeelsvorming van een rechter om ook achter elkaar die feiten gepresenteerd te krijgen. Want er is wel betoogd, ja, maak een selectie. Uh, pik er uh -huh. vijf zaken uit uh -huh. of tien zaken uit. Uh, maar dat doet men inderdaad, wat Marjan ook zegt... bij de internationale tribunalen ook niet, ja, tenzij het over duizenden slachtoffers gaat. Maar dan nog komen er tientallen langs uh, om ook de rechter te doordringen... van het systematische, massale karakter waarmee iets is gebeurd. Ja, maar en dan is het dus, wat Wim van Bennekom zei, heeft het zin in het proces... Ja. Toch? Dan gaat ja. Het, ja, dan is het niet alleen om emotie. Dan is het om de inhoud van de zaak. Ja, ja, oh, zeker. zeker. Ja. Ik denk dat een rechtbank die ieder dossier op zich behandelt, eh, eh, daardoor beter voorgelegd is en beter tot een beslissing komt. Ja. Je staat de ouders dus bij van die slachtoffers. Je doet dan ook nog iets anders. Veel anders natuurlijk. Je staat eh, civiel de kroongetuige LaS bij, Peter LaS in de passagezaak. Dat gaat over die liquidaties in Amsterdam. Hoe gaat dat eigenlijk? Dat ik hem bijsta. Ja, hoe verloopt, hoe verloopt die zaak? Want hij wilde eerst niet praten, toen weer wel eh, enorme beschuldigingen aan het OM... dat hij niet goed beschermd wordt, et cetera. Nou ja, kijk, de, uh, de strafzaak wordt behandeld door een andere advocaat... dus daar kan ik niet zoveel nee, over zeggen. Nee, het gaat of, even om, om, om die, die, die bescherming, die, precies. De nou ja, dat is, het getuigebeschermingsprogramma dat getuigenbeschermingsprogramma ja, wat, ja, Dat, is nog, dat steeds niet, is nog steeds niet geregeld. 14 mei is het requisitoor, dus de eis van de officier. Het is natuurlijk op zichzelf uiterst curieus te noemen... dat een procedure die jaren sleept... Uh, en met een kroongetuige, dat die kroongetuige nu nog niet uh, weet waar hij aan toe is. Uh, eh, als het gaat om zijn getuigenbescherming, Dus, dus dat, ja, dat is vrij kwalijk. Ik ben nog niet zo heel lang uh, zijn civiele advocaat. Ik, ik doe verwoede pogingen om daar met de overheid... Uh, wel tot overeenstemming te komen. Uh, maar ja, jullie zullen begrijpen dat ik over de inhoud daarvan... hier niks kwijt kan. Nee, maar het is de getuig dit nu... we hebben het er al wel vaker over gehad hier in het panel... van, van uh, uh, uh, het feit dat het OM, justitie in Nederland... eigenlijk niet goed met dit soort zaken om kan gaan. Maar Jan Huske had een groot verhaal in feite Nederland... over een andere kroon... Getuige die niet zo genoemd mag worden. Samen ja, met je collega Harry Lens. Ja. Ja. Ja. Nee, die nee, ook in zo'n getuigenbeschermingsprogramma de... terecht is gekomen, wat als we het verhaal mogen gelopen, werkelijk geheel spaak is gelopen, helemaal niet goed gaat. Uh, waar het OM enorm veel steken laat vallen volgens dit verhaal. Ja, dit, uh, wat ik zover ik verhalen kan controleren, worden, worden er steken uh, gevallen. Mm -hmm. Want. Um... Ja, kijk, deze man is geen kroongetuige. Waarom is hij geen kroongetuige? Hij is een getuige, hij heeft geen strafblad, hij is geen medeverdachte. Dus bij hem gaat het alleen over hij een overeenkomst. Een soort klokkenluider eigenlijk, of niet? Ja, het is een overeenkomst waarin hem uh, beloofd is... dat hij, hij en zijn gezin met drie jonge kinderen beschermd worden op voorwaarde dat zijn verklaringen gebruikt mochten worden. Hij heeft gezegd, van het ene moment op het andere... was het noodzaak dat hij in een getuigebeschermingsprogramma ging. Hij heeft gezegd, oké, okay, ik teken deze overeenkomst... maar die moet later nog in detail worden mm -hmm. uitgewerkt. Mm -hmm. En jullie mogen mijn verklaringen gebruiken. En op het moment dat men, hij heeft gezegd... de verklaringen mogen worden gebruikt... ja, dat komt is, hij met een de wel... andere deel van, de, van, de, van het Openbaar Ministerie en Justitie... niet uit die strijd van het invullen van die details. Dat is wel Richard. grappig, hè? want uh, dat is bij La S ook zo gegaan. Hè? Die, die is onder hoge druk, uh, heeft die man gezegd, nou oké, okay, ik zal ga uh, getuigen uh, voor jullie. En we zullen dan later uitwerken... wat die bescherming verder precies inhoudt. Je, je kan het zo op elkaar plakken. Ik heb dat artikel gelezen. Uh, en en dat, is, dat is toch uiterst curieus. En als klopt wat er in dat artikel staat... namelijk dat die man ook nog eens weg wordt gehouden... van advocaten die hij zelf zou willen hebben... Uh, waar ik er één van schijnt te zijn... heb ik in het artikel mogen lezen. En de hmm. overheid roept dan... ja, maar dat doet meneer Corver niet. Nou, spijt me wel, maar er is er maar één die dat bepaalt. Dat ben ik zelf. Hmm. En ook dat komt mij niet onbekend voor. Ik heb ook een andere kroongetuige bijgestaan... Uh, en waar ik ook heb moeten constateren dat hij wordt afgehouden van de rechtsbijstand naar zijn eigen keuze. Ja, dat vind ik toch wel heel kwalijk. Willem van Bennekom, in wat voor wespennest heeft het OM zich gemanoeuvreerd? Door, door iets aan te pakken wat ze ogenschijnlijk althans eigenlijk niet goed kunnen handelen. Namelijk met dit soort getuigenwerken. En besch zeggen bescherming te bieden in een programma. En dat, dat lijkt maar niet te willen lukken. Dat lijkt een patroon. Dat is een uh, grote vraag die Tessel stelde. Uh, waar niet echt een eenduidig antwoord op komt, wat mij betreft. Um, het zal toch uh, in veel gevallen van de omstandigheden blijven afhangen. Dat klinkt als een dodo, maar dat is het niet. Mm -hmm. um, ik licht er één uh, punt uit nu. Uh, met Richard Corver uh, lijkt mij nogal problematisch worden en eigenlijk steeds meer worden het principe van de vrijheid van advocatenkeuze. Uh, het is niet de eerste keer dat je merkt in de praktijk. dat anderen dan de advocaat en zijn aspirant of cliënt bepalen. Uh, of er sprake is van een belangenverstrengeling. of wat voor omstandigheid dan ook. die de uh, vrije advocatenkeuze in de weg staat. Als het deze kant uit zou gaan, maar mm -hmm. ik zeg nadrukkelijk zou. omdat ja, ja, op ik. dit punt het OM geloof ik niet specifiek heeft gereageerd. Uh, maar uh, het is. Uh, Um, ja, dan, dan zit je dus fout. Uh, dat is één van de voorbeelden. op grond waarvan je kan zeggen, denk ik. dat het hele idee van uh, deze getuigenbescherming. of het nou is in het kader van kroongetuigen of niet. Of niet. Hè, want mm -hmm. dit is niet een uh, kroongetuigenverhaal. Het verhaal van, uh, van Marjan. Precies, dat is nee. voorlopig nog geen kroongetuigenverhaal. Maar dat is één van de zwakke plekken. En ik denk naarmate er meer mee gewerkt wordt. Uh, komt enerzijds duidelijker naar voren waar de problemen liggen... aan andere kant ook hoe moeilijk ze oplosbaar zijn. Dus ja, uh, uh, men mogen ons de brug overhelpen, mm -hmm. zou ik zeggen. Marjan? Uh. Absoluut, want ik bedoel... Uh, ik hoop dus dat hij dus nu eindelijk de advocaat kan krijgen... die hij zou willen hebben. Mm -hmm. En er moet meer duidelijkheid komen. Maar wat je nu ziet is dat de overheid, de ene kant van justitie... Uh, deze mensen wel dwingt om te getuigen... En als deze mensen niet willen getuigen, worden deze mensen gegijzeld. Mm -hmm. en, ben... en, en mag justitie eigenlijk ook, dit nog even als laatste... dan vrij shoppen in die getuigenissen? Namelijk getuigenissen gebruiken en andere getuigen, getuigenverklaringen niet? Want ja. dat klopt ook uit dat verhaal van Marianne... De overeenkomsten die houden dat in principe meestal wel in. Ja. Ja. Oké, okay, dat, dat, oh, dat, ja. okay, ja. dat is echt... Ja, manier. want in dit geval is natuurlijk, is natuurlijk een beetje... Ik vind het heel raar... Je, bijvoorbeeld deze meneer heeft ook verklaard over een aantal lekken bij justitie. En die behoorlijk ernstig zijn. Want dat was mede de reden dat hij erachter kwam... ik moet uh, bescherming zoeken bij de overheid. Maar dat lekte ook weer meteen uit naar de criminelen. Er is vastgesteld dat hij toen is mishandeld. Dus, en naar dat gedeelte, mm -hmm. dat kom je nog steeds niet tegen. En dat is alweer twee jaar geleden. En je zou toch denken als overheid, ik wil meteen weten hoe dat zit. Wie lekt naar deze boeven? Goed. Het laatste wordt niet over gezegd, denk nee. ik hier. Willem van Bennekom, je maakt je nogal zorgen over de Nederlandse wetgeving. met betrekking tot uh, justitiële zaken. En hoe, in, hoe men in Europa daartegen aankijkt. Uh, die zorgen die waren tot voor kort serieel. want uh, duo opstelt en teven van justitie. Het klinkt steeds meer als een soort kordate stripfiguren. Duo opstelt <lacht> ja. en teven. Ja. Maar die waren druk bezig met allerlei wetgeving. waar we het hier ook heel vaak over gehad hebben. en nooit in positieve zin. Europa keek er ook nog <klui> naar. Maar goed, dat kabinet. Hoezo eh, nooit in Puzo. positieve zin? No. Ja. Ah, nee, recht nee, okay. voor, voor slachtoffers voor, waren we allemaal positie heel positief. Voor positie voor slachtoffers, daar, waren we, daar was iedereen hier aan tafel zeer positief over. Maar over een hele hoop andere dingen, gif je recht en dat soort dingen niet. Maar je kunt je afvragen, zijn die zorgen nog nodig? Dit kabinet is weg, er zal echt een heel ander kabinet komen, Willem. Um, ja, nou ja, hoe anders, dat staat natuurlijk nog te bezien. Maar de reden dat ik het toch wel van belang vind om hier nog eens even expliciete aandacht voor te vragen... Kijk, het gaat in dit panel heel vaak over strafrecht en strafvordering. Dat is heel begrijpelijk, ontzettend belangrijk deel van het recht... Uh, maar rechtsbedeling houdt meer in. Dat is bijvoorbeeld bestuursrecht, dat is civiel recht. Dat is zelfs eigenlijk gewoon het gros van de zaken. Uh -huh. Juist in dat type zaken speelt de kwestie van het griffierecht hoog op. En nou is het wel zo dat inderdaad door het toedoen van de SGP-senator Holdijk, meen ik, dat voorlopig dat griffierechtplan helemaal van de baan is. Dat is het geld wat jij moet betalen om een rechtszaak te kunnen beginnen. Om überhaupt ja. op, op de rechtbank binnen te komen. Ja. Dat kan behoorlijk oplopen tot honderden euro's. Per zaak is dat dan een beetje verschillend. Maar ik denk toch dat die kou niet uit de lucht is. Ik denk dat uh, ieder kabinet dat die voor de vraag staat, en dat is eigenlijk de, de meer principiële kant van wat ik wil vertellen, wat ik, wat ik wil opmerken hierover: van wat willen we nou eigenlijk met het profijtbeginsel in rechtspleging? Mm -hmm. Heeft dat een plek, ja of nee? De afgelopen kabinet was heel sterk de opvatting toegedaan, denk ik, dat er sprake was van, ja, nee, belasten. belasten, die hap, als ik het heel populair mag zeggen. Zelfs nog wat verder, er kan ook een afschrikwekkend affect van uitgaan... Hè, van, van hoge grifferechten. Dan, dan procedeer je maar niet. Dan ga je maar niet klagen in Straatsburg. Je maakt maar niet een procedure. Je gaat maar niet scheiden, bij wijze van spreken. U heeft geen toegang tot recht, Precies. gezegd. Precies, nou, dat is een, een, een benadering waar in brede kring... ook vanuit de rechtelijke macht zelf uh, veel afstand van is genomen... Uh, maar het is misschien goed om in herinnering te brengen, voor zover het de rol van de VVD betreft, dat het minister opstelde, de pensioneer minister opstelde is geweest, die uh, nog geen jaar geleden de gedachte heeft geopperd dat uh, het goed zou zijn om griffierecht te heffen uh, voordat klachten in Staatsburg zouden worden ingediend. En sterker nog, als de klachten ongegrond zou worden verklaard, om dan ook de klager te gaan beboeten. Mm -hmm. Dat heeft hij vastgelegd in een brief van de Tweede Kamer. Dan zag het allemaal heel serieus uit. Daar is eigenlijk tamelijk laconiek op gereageerd. Wat je nou ziet, onlangs is de Raad van Europa in Brighton... in Engeland bij elkaar geweest om eens te praten over... hoe ga je dat aanpakken in Straatsburg en met name de caseload te verminderen... Dan hoor je vervolgens helemaal niets meer over het opstelteplan. Mm -hmm. En dat is iets anders wat ik wil signaleren. Naast die hoofdlijn van dit een dit permanente aandacht verdient, hè, de kwestie van de griffierechten, Want de Europese hoven, Luxemburg en Saatsburg, die stellen Nederlandse regering, Nederlandse staat, keer op keer in het ongelijk. Maar men luistert niet. In plaats daarvan komen er wel steeds proefballonnetjes waardoor in Nederlandse media wel het beeld ontstaat... nou, deze mensen, de duo, dat gaat er flink snel tegenaan en hard en dat is goed... Maar wat er uiteindelijk van overblijft, dat is eigenlijk niets. Wat ik zou nou, willen... Dan zou je in, je dan nog niet zo zorg over hoeven te maken. Nou, je wel, nee, Jawel, jawel, jawel. jawel, ja, jawel. Want de okay. cassatie wordt ook laat Marjan even reageren. Maar bovendien is het zo dat uh, het helemaal niet uitgesloten is... natuurlijk dat de VVD in de volgende condus terugkomt... en dat men zich weer sterk zal blijven maken uh, voor deze grifjerecht. Uh, maar even -Jan. Uh, middel. deel ja. je ja, die zorg? Dit verhaal, dit is een... een... Nou ja, wat, wat ik vanochtend las was inderdaad... dat ook al vastgelegd is dat het ook veel moeilijker is om in cassatie te gaan. Dat eigenlijk een derde mogelijkheid om je beroep te mm -hmm. halen... waarbij je eigenlijk daarna door moet gaan naar Straatsburg. Daar is al een soort sluisje gemaakt. Ja. Dat klopt toch, wel. Nee, Richard, ik wil de Richard Korvers uh, reactie ook even hebben. Ja. Het is, het is een, een, een, er wordt nogal een zorg uitgesproken hier. Nou ja, die, die zorg is ook wel terecht. Omdat het een beetje overkomt als incidentenpolitiek. Hè. Uh, er gebeurt wat, hoeps, we maken een nood, je terwijl je uh, veel meer ten fundamenten zou moeten be bezinnen op van hoe willen wij de dingen geregeld hebben in dit land. En dat zal strafrechtelijk weer anders zijn dan uh, bestuursrechtelijk of civielrechtelijk. Uh, maar dat daar de nodige veranderingen vereist zijn, dat lijkt me evident. Uh, ik denk alleen wel dat je moet voorkomen dat de burger uh, de toegang tot de rechter niet meer krijgt. Ik bedoel, het gezag van de rechter is al tanende. Mm. Kijk er nou eens naar hoe je uh, de wetgeving en het hele proces zo kunt inrichten dat het gezag van de rechter weer terugkomt. En, en en dat komt toch niet, door de burger te weren bij de rechter. Want dan eh, krijg je eerder het tegenovergestelde effect. En, en, en hoe voorkom je dat uh, als Europa, Nederland, zo regelmatig op de vingers stikt... als het gaat om, om wetgeving of plannen voor wetgeving... dat daar maar niet naar geluisterd wordt? Wordt Europa wat dat betreft echt absoluut niet serieus genomen? Hier? Nou ja, wat dat betreft het is het wel, wel goed dat er, uh, het erop lijkt... dat in de komende maanden Europa, met al zijn vertakkingen en al zijn gevolgen... Een belangrijke rol in de verkiezingstijd gaat spelen. Dus die partijen, die politieke partijen die ervoor zijn. dat de rechtsstaat, uh, huidige stijl. dat die niet al te zeer wordt uitgehold. ja, die hebben hier een mooie klus in de komende verkiezingstijd. Oké, okay, laten we het maar volgen hier in de schuld en boete. Je niet? We gaan het toch er vast nog over De komende over tijden. Goed, Richard Korver, hartelijk bedankt. wim van ook. En Marjan Husken van Vrij Nederland. Wij zijn er morgen weer vanaf half vier. En zometeen na het nieuws, Tim Overdiek. En dan gaan we terugblikken en vooruitkijken naar verkiezingen. Winnaars, verliezers, kansherbers. Denk aan het CDA-lijsttrekkerschap. Het verhaal wat er boven hangt is natuurlijk... wat zijn de gevolgen voor Europa? Jullie spraken erover en voor ons Europeanen. Verkiezing ook vanavond van het lelijkste plekje van Nederland. Luisteraars in Zoetermeer, een van de kandidaten. Blijf luisteren, u komt aan de beurt. Naar de hoofdpunten van het nieuws door Job Boot. Radio 1, het NOS-journaal.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 Twee Palestijnen die 68 dagen in hongerstaking zijn hoeven niet te worden vrijgelaten. Dat heeft het Israëlische Hoge Rechtshof bepaald. De twee zijn volgens het Hof actieve leden van de radicale islamitische jihad. Ze zitten in wat men noemt administratieve detentie, wat het mogelijk maakt om ze zonder aanklacht vast te zetten voor een half jaar. Advocaten en mensenrechtenorganisaties zeggen dat de levens van de twee Palestijnen in gevaar zijn.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 Een paar daarvan vallen op op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen... bij de Benelux-tunnel 2 kilometer. Door een gestrande auto is de rechterrijstrook dicht. De langste file staat op de A15 vanuit Europoort... bij knooppunt Vaanplein 6. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort... voor de afrit ten dolder 4 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Goedemiddag. Europa houdt de adem toch wel een beetje in. Wat gaat er gebeuren in Griekenland? En in hoeverre gaat François Hollande Brussel op zijn kop zetten? We spreken daarover met de oud-minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot. Het is voor jongeren natuurlijk leuk... dat ze met hun mobiel de hele dag op Facebook kunnen of op Twitter. Maar er is een keerzijde. Het zorgt voor stress bij jongeren. Zo blijkt uit een onderzoek. U hoort zo direct de jongeren uit Haarlem hierover. De CDA-kandidaten voor het lijsttrekkerschap... komen vanavond voor het eerst in de ring. Daar kijken we naar uit. En we analyseren ook de brede voorselectie van Bert van Marwijk. Eén maand voor het EK gaat hij kiezen... Uit 36 mensen. Onze keuze uit het nieuws tot half zeven vanavond. En we beginnen in Rusland, want Vladimir Poetin is daar voor de derde keer beëdigd als president van Rusland. En dat leidt tot protesten op straat. Bij een van de demonstraties is onze correspondent Kisha Hekster. Kisha, um, hoe gaat het daar? Ik hoor niet zoveel. Ik hoop dat we contact hebben. Zijn er veel mensen op de been? Ja. Nou, er zijn enkele tientallen mensen hier uh, op de been bij mij die lopen nu naar de plek waar uh, Vladimir Poetin een feestje viert ter ere van zijn derde presidentschap. Ze zijn gaan lopen om uh, de boel daar te verstoren, omdat er maar uh, enkele tientallen van hen zijn komen opdagen. Dat komt ook omdat meer dan honderd mensen vandaag al gearresteerd zijn gedurende de dag. Uh, de actieleiders die zijn gisteren bij een grote demonstratie waar enkele tienduizenden mensen op af waren gekomen, gearresteerd. Dus heel veel mensen die wel willen protesteren... weten eigenlijk niet zo heel goed wat te moeten doen... waar ze zich moeten verzamelen. Dus het beeld van vandaag was dat er steeds kleine groepjes demonstranten... op verschillende plekken in het centrum zich verzamelden. Dat daar dan heel veel ermee naartoe kwam... dat mensen willekeurig ook uh, voorbijgangers gearresteerd zijn. En nu zijn er dus nu uh, een, een paar enkele tientallen over... die uh, het voornemen hebben om het feestje van Vladimir Putin te gaan verstoren. Die zullen ongetwijfeld ook allemaal gearresteerd worden... En dat is een beetje het beeld van vandaag. Uh, een kleine, harde kern dus nog van demonstranten... na de grote demonstratie van gisteren. En het verstoren van het feestje betreft natuurlijk uh, eerder vandaag... de beediging van president Poetin. Wat heeft hij daar gezegd toen dat moment daar was voor hem? Hij heeft daar gezegd dat dat natuurlijk een hele grote verantwoordelijkheid is... om president van het uh, grootste land ter wereld te zijn. Het was een hele plechtige en... Uh, Ceremonie vol glitter en glamour, waarbij drie mensen waren uitgenodigd... om de nieuwe oude president toe te juichen. De eerste beleidsraad van Poetin is ook al een feit. Hij heeft een ukase uitgevaardigd, waarin hij zoals beloofd... Premier, uh, de nieuwe premier van Rusland heeft voorgesteld. En dat wordt de oude president van Rusland, Dimitri Medvedev... de zellige baan En uh, nou ja, dat was in ieder geval voor die twee mannen vandaag reden voor een groot feest. En Medvedev heeft al ja gezegd, die vindt het ook maar een goed idee... Nou, met Vedef had uh, en Poetin hadden dat uh, eind september al aangekondigd dat we van plan waren om van baan te ruilen. En dat vormde eigenlijk ook uh, de aanleiding bij veel russen om de straten te gaan. Omdat ze het gevoel kregen naar aanleiding van die afspraak die uh, met VDF uh, overigens al een paar jaar geleden gemaakt bleken te hebben. Uh, dat ze behandeld worden als kinderen, dat ze niet meer willen leven in een land... ...waar zo met hen wordt opgegaan. En dat heeft geleid tot die grote demonstraties in december en in februari. Maar toch heel veel Russen, waar ik ook nu tegenaan kijk... ...die halen een beetje hun schouders op en die vragen af... ...wat die enkele tientallen demonstranten die voorbij lopen, wat die nou precies willen. En die hebben zich er maar weer bij neergelegd... Toch denk ik dat er wel echt iets veranderd is ten opzichte van de presidentschappen van Poetin uh, van 2000 tot 2008. Het is duidelijk dat er een aanzienlijk deel van de Russen het niet ziet zitten dat Poetin voor de derde keer president is uh, geworden. En dat zal misschien niet vandaag, maar in de komende jaren ongetwijfeld tot grotere protesten ook weer gaan leiden. In de straten van Moskou, Keesje Hekster, dankjewel. Dan gaan wij door naar Brussel. Daar komen de eerste reacties los op de verkiezingsuitslagen in Frankrijk en Griekenland. De uitslag in Griekenland wordt uitgelegd als een motie van wantrouwen tegen de aanpak van de crisis door de regering daar, ook wel door Europa. En er zijn ook wat vraagtekens bij François Hollande, zijn verkiezing in Frankrijk, want wat gaat hij in Brussel bepleiten? Tijn Sade in Brussel, onze correspondent. Tijn, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de Europese Commissie die, uh, die heeft wat gezegd vandaag. Is de commissie geschrokken van deze twee uitslagen? Nou, als ze dat al waren, en ik denk het eigenlijk wel... dan deden ze toch erg hun best om dat uh, te verbergen. Uh, nou, de Europese Commissie zei zich niet te willen mengen... in de binnenlandse politiek in afzonderlijke lidstaten. Dat doet de commissie altijd, heel neutraal. Maar ja, toen kwamen er natuurlijk van ons, journalisten... veel vragen over vooral de situatie in Griekenland... ook uh, over die in Frankrijk, maar vooral... Uh, Griekenland. Kijk, een jaar lang is er door Brussel onderhandeld hè, met de Grieken... over in totaal al zo'n 240 miljard euro steun. In ruil voor flinke bezuinigingen die de Grieken zouden gaan doorvoeren. Maar ja, Het is natuurlijk nu heel onzeker wat voor soort regering... wat voor coalitie er in Athene zometeen komt. Uh, is er in Brussel nu natuurlijk grote bezorgdheid daarover. Niet alleen over dat steunpakket, dat geld... maar ook over wat het niet nakomen van beloftes... zou kunnen gaan betekenen voor de hele de, eurozone. Nou, de commissie liet vooral merken dat het eh, toch echt de Grieken zelf zijn die zullen bepalen hoe hun toekomst eruit ziet. Any concerns that anyone may have about the future, there is uh, one thing: uh, Greece is a sovereign state and it is a democracy. And at the level of the Eurogroup, since you mentioned the Eurogroup, it's been said time and again that we think that Greece must remain a member of the euro. For instance, but Our member states, our taxpayers in other European member states of the euro area are providing this solidarity, but of course solidarity is a two-way street. Ja, je hoort het hem zeggen. Uh, nou, wij vinden in ieder geval dat Griekenland gewoon in de eurozone moet blijven. Dat zegt de woordvoerder van de commissie. Hij zegt wij Europese belastingbetalers hebben allemaal onze loyaliteit laten merken. Afgelopen jaar, afgelopen twee jaar eigenlijk al. Dus uh, ja, uh, op een gegeven moment zegt hij ook nog... Uh, Griekenland is een soeverein land, een democratie. Nou, toen de woordvoerder dat zei, moesten wij toch allemaal wel even ons lachen een beetje inhouden. Ja, niet cynisch bedoeld hoor, maar zoals iedereen weet, loopt Griekenland natuurlijk al een tijdje aan de leiband van Europa, van de zogeheten trojka van geldschieters, hè, de Europese Unie, het internationaal monetair fonds en de centrale bank in Frankfurt. Maar ja, de conclusie was toch wel heel duidelijk, euh, zei de woordvoerder. De liefde moet van beide kanten komen. Ja, en anders maar niet. Maar dat gebeurt dan in een liefdesklimaat waar de druk op Brussel behoorlijk toeneemt. Hè? Zeker vanuit het kamp van Europese politici die zeggen dat de huidige strenge regels gewoon niet werken. Merk je daar vandaag iets van? Ja, het is liefde, maar ook haat. Haat, die begint te groeien. Weerstand, laten we het zomaar even noemen, tegen. Dus dat strenge begrotingspact. Maar ja, dat er iets aan het schuiven is. Daar zijn allerlei kleine signalen voor. Je merkt het aan kleine details in persverklaringen. Dat er iets lijkt te schuiven. Maar toch, de 3% begrotingstekortse normen... die moet overeind blijven, officieel vooral. Merkel heeft vandaag ook alweer laten weten... richting François Hollande... Van hé, hey, uh, ik ga daar echt niet van afwijken. Kom maar naar Berlijn een deze dagen, daar gaan we verder praten. Jij wil uh, misschien wat, wat, wat gaan veranderen. Nou, ik niet. Maar ja, uh, het lijkt toch dat er toch wel iets aan het gebeuren is. Uh, bijvoorbeeld supercommissaris Olly Reen, de man die over al die uh, begrotingen gaat... die laat de da laatste dagen steeds vaker vallen dat het begrotingspact... behalve streng, ook slim is en uh, ja, niet doof voor andere geluiden. Nou, hij bedoelt daar vooral mee dat er wel degelijk met de commissie valt uh, te praten. Nou, dat ben ik dan ook gaan doen. Ik ben uh, met één eurocommissaris gaan praten. Die is verantwoordelijk voor werkgelegenheid, de arme man. Want die moet uh, een plan bedenken om meer banen te creëren in Europa. Heel moeilijk natuurlijk nu in deze tijden van bezuinigingsdrift. Dat is commissaris Laszlo Andor. Ik denk dat uh, de situatie really echt harsh uh, en dramatisch is. Eurocommissaris Laszlo Andor voor werkgelegenheid. U heeft de moeilijkste baan. U moet op zoek naar banen ten tijde van bezuinigingsdrift. Dit well, is inderdaad een uh, heel moeilijke situatie. Maar dat is waarom de uh, commissie twee weken geleden een big employment heeft Ja, dat is nu de grote uitdaging. En daarom hebben we als Europese Commissie onlangs een plan voor werkgelegenheid gepresenteerd. We kijken naar de beste manieren om de arbeidsmarkten in Europa te hervormen. Uh, to create uh, jobs, we look at what kind of labour market reforms uh, should be done. Maar er moet natuurlijk ook gewoon extra geld uh, te vinden zijn. Well, uh, that's exactly a point we stress in the employment package to, uh... Waar moet dat extra geld dan vandaan komen? Uh, where to find this extra money? We kunnen het geld vinden door slimmer gebruik te maken van de Europese structuurfondsen maar ook door arbeid fiscaal minder te gaan belasten en ter compensatie bijvoorbeeld hogere milieubelastingen in te voeren. En we willen ondernemers, vooral starters, financieel op weg helpen. To boost entrepreneurship and uh, if it's not sufficient obviously the governments can look for more. Ik kan me zo voorstellen na de uitslagen van de verkiezingen in Frankrijk en Griekenland toch een beetje een nee tegen de huidige harde aanpak. Dat er ook in uw college van eurocommissarissen gediscussieerd wordt. Moeten we misschien niet toch een beetje de teugels laten vieren? Uh, there are no taboos. I think that's the key. There should be no taboos. We should uh, find solutions that uh, actually function on the ground. Er zijn wat mij betreft geen taboes. We moeten zoeken naar oplossingen die ook in de praktijk werkbaar zijn. Maar zou dat kunnen resulteren in dat de 3% regelen, die norm, dat dat misschien een beetje soepeler wordt? Rules should be applied in practice. Regels, nogmaals, moeten ook uitvoerbaar zijn. En als nodig, dan moeten we maar wat pragmatischer omgaan met de regels. If necessary in a pragmatic way. Dat was eurocommissaris Laszlo Andor. Tijn Sade sprak met hem. Vrijdag dan presenteert de Europese Commissie een vooruitblik... over hoe alle 27 lidstaten ervoor staan qua begrotingsdiscipline. Straks helemaal gestrest van Facebook, van Twitter, Whatsappen en pingen. De jeugdvertegenwoordiger heeft het zwaar. Heel zwaar. Verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Het heeft er alle schijn van dat deze avondspits niet al te druk gaat verlopen... Er staan 15 files, lang zijn ze nergens. Bij Utrecht en Rotterdam staan nog de meeste files. Op de A2 is een ongeluk gebeurd. Van Utrecht naar Den Bosch bij Baardenburg. Er staat 5 kilometer file, twee rijstroken zijn dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Bonscoach Bert van Marwijk heeft op weg naar het EK voetbal... enkele opvallende keuzes gemaakt voor de oranje selectie. Ragnar Niemeijer, goedemiddag. Dag. Zegt hij van Marwijk, Marwijk had net zijn lijst compleet. En wat is het, een klein half uur geleden is er een afvaller en een vervanger. Om wie gaat het? Ja, want rond de klok van tien voor half vijf kwam het bericht van de persafdeling van de KNVB... dat uh, Erik Pieters van PSV toch niet beschikbaar is. Dat had hij zelf even daarvoor eigenlijk via Twitter al, uh, al laten weten. Een voetblessure in het ziekenhuis geweest te horen gekregen. Dat ga jij niet redden. Dat Europees kampioenschap in Polen en in, uh, in Oekraïne. We zagen Bert van Marwijk gisteren al op de tribune zitten bij uh, Vitesse Ajax. Toen werd er al gespeculeerd dat zou wel eens voor Alexander Butner kunnen zijn. Er waren ook mensen die zeiden van Vitesse. Er werd ook gezegd dat kan wel eens voor Deli Blind zijn van Ajax. Toch de landskampioen. Alle twee linker verdedigers. En uiteindelijk is de keuze gevallen niet op de kampioen van Ajax. Maar op Alexander Butner die zich toch eigenlijk de laatste weken, maanden... Ja, ook in de kijker van Van Marwijk heeft gespeeld. En dat is toch wel uh, bijzonder, een speler van Vitesse... die het in ieder geval tot deze grote groep uh, ja, geschopt heeft. Want een grote groep is het zeker. 36 mensen zijn nu opgeroepen. We beginnen natuurlijk over een maand al met het Europees Kampioenschap. Waarom zo'n brede selectie kort van tevoren? Uh, er zijn wel een paar verklaringen voor. Hij heeft bijvoorbeeld een aantal grote... Uh, hij is dan natuurlijk Bert Van Marwijk... Uh, een aantal grote talenten opgeroepen, onder wie je uh, Maher van AZ, onder wie Jetro Willems... was lang 17 jaar dit van seizoen PSV, met PSV... de vervanger ook daar van Erik Pieters... is inmiddels 18 jaar uh, van Marwijk. Ja, kan dan die mensen op het eerste trainingskamp... van twee dagen op 14 en 15 mei in Hoendelo rustig een keer bekijken. Uh, er is misschien wel wat twijfel over bepaalde posities. De links-back-positie. Uh, Son zit in de selectie van AC Milan. Anita zit daarin van Ajax. Zou daar kunnen spelen. Deed dat de afgelopen periode niet. Nick Viergever zit erbij van AZ. Uh, dus misschien wil hij ook wel gewoon verschillende opties zien. En daarbij komt nog dat... Uh, er zijn natuurlijk nog wat dingen aan de gang. Er zijn nog play-offs. Uh, er is nog een Champions League. Um, die competities zijn allemaal nog niet voorbij. Kunnen nog ongelukjes gebeuren met spelers. Dus vandaar... Maar, uh, dat die groep wat groter is. En er zitten ook vijf keepers in. Uh, de Lijkt doorman. me ook wat veel. Ja, en, en <laughs> dat worden er drie toch dus uiteindelijk? Dat worden er drie. Dus wat dat betreft, dan dijkt het vanzelf allemaal wel uit tot, uh, tot 36. Maar de laatste keer bij de grote toernooi 2010-2008 waren het er rond de 30. En zijn er uh, spelers die je mist in de selectie? Waarvan je zegt, hé, hey, dat is toch gek dat hij er niet bij zit? Nou ja, goed, wat je bijvoorbeeld kunt zeggen... die, uh, die jongen van HSV, Jeffrey Bruma, gehuurd van Chelsea... heeft er de afgelopen periode met regelmaat bijgezet voetbal in het Nederlands helftal. Uh, het is een heel zwak seizoen geweest van HSV. Uh, prestaties gingen daar bij iedereen naar beneden. Van Marwijk heeft daar uiteindelijk een streep doorgezet. Hem niet meegenomen. Uh, Theo Jansen, uh, dat wisten we eigenlijk al wat langer... Dat zit niet helemaal goed, zo lijkt het. Uh, ook Dat niet in de zit niet aanleking. goed in de, in de verhouding? Of nee, met Theo daar, Jans daar heeft het niet. wel eens een beetje op geleken. Uh, Dirk Boerichter werd toch wel genoemd de laatste weken weer... maar weer een rugblessure er niet bij. Sim de Jong van Ajax. Die zit er wel bij. Yeah. Um, maar wat mij dan bijvoorbeeld verbaast... is Ricky van Bolswinkel die er dan niet bij is. Halve finale Europa League met, uh, met Sporting. Uit Portugal veel Europese doelpunten gemaakt. Veel doelpunten gemaakt in de Portugese competitie. Iedere maandag kon je eigenlijk in de krant lezen... hij scoort weer. Ja, had misschien... een kans verdient in deze groep. Uh, aan de andere kant, ja, er zitten doelpuntenmakers genoeg bij. Van Persie is de topscorer van Engeland. Uh, dat is Huntelaar van Duitsland. Ja, zelfs Bas Dost bijvoorbeeld... komt dan ook niet in aanmerking ja. voor, een, voor een plek. Zeg, Ibrahim Afellay is ook opgeroepen. He. Die heeft zeven maanden niet kunnen spelen... bij Barcelona door een blessure... Van Marwijk wil hem graag uh, kennelijk hebben. De, als je nou kijkt naar het gehele elftal... en iedereen wie die heeft opgeroepen... waar zit dan de zwakste plek, denk je, van Oranje? Uh, nou ja, misschien toch in de verdediging. Want daar zie je wat mensen... dat is al wat langer bekend, wat, wat mensen lopen. Bijvoorbeeld Wilfred Bouma zit uh, er daarbij. Stefan de Vrij zit er daarbij. Laat eerlijk zijn, dat zijn geen uh, internationale topverdedigers. Tussen haakjes in het geval van Bauma meer. Hij heeft natuurlijk in de Premier League gespeeld bij Aston Villa. Grote toernooien meegemaakt, 2004. Noem maar op het Europees kampioenschap. Maar dat is ook dit seizoen een speler geweest die veel bekritiseerd is. De Vrij heeft het de laatste weken echt prima gedaan. Met Feyenoord de voorronde van de Champions League gehaald. Maar goed, als die straks Cristiano Ronaldo moeten verdedigen... Ja, dan geeft dat aan dat misschien de defensie toch wel de Achilleshiel is van het Nederlands elftal. Oeps, hij, nu de 36. Uh, wanneer is de volgende schifting en uh, met hoeveel mensen gaat hij straks uh, die kant op? Nou, 14, 15 mei stage in Hoenderlo. Dat is eigenlijk traditie geworden, uh, ook onder Bert van Marwijk. 17 mei begint uh, het tweede trainingskamp. Uh, dan wordt die groep naar zo'n 27 spelers teruggebracht. En op 29 mei uh, moeten uiterlijk, dat kan ook eerder beslist worden, uiterlijk uh, de 20 veldspelers en de drie keepers uh, bekend zijn bij de UEFA. En dan uh, hebben ze nog een kleine twee weken. Kunnen we allemaal plaatjes gaan plakken en dan uh, kan het beginnen. Ragnar naar je dankjewel. 11 voor 5. Gerrit Huisdag, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn behoorlijk koud op het weekend uitgekomen, Gerrit. Was het te koud voor de tijd van het jaar? Ja, veel te koud. Het was uh, graden 5 aan de koude kant. En dat, is, uh, dat komt natuurlijk wel eens vaker voor, maar dat is toch uh, niet fijn. Maar wel voorbij vandaag? Ja, want uh, vandaag al ietsjes hogere temperaturen. Zo'n 11 tot 15 graden is het tot nu toe geworden. Maar dat is nog steeds iets onder normaal. Uh, de komende dagen gaat de temperatuur wel omhoog. Maar dat, uh, daar hoort wel een kanttekening bij. De kans op buien neemt ook weer toe. En hoe komt dat? Nou, we komen in de buurt van een lager drukgebied te zitten. Dat ligt zo'n beetje de komende tijd boven, nou, boven de Noordzee, boven Schotland... Wij blijven wel aan de warme kant van uh, zeg maar de fronten die erbij horen. Um, en daardoor gaan de temperaturen omhoog. Morgen bijvoorbeeld zo'n uh, 16 tot 19. Misschien uh, plaatselijk 20 graden. Ja, dat is bijna wat, niet te wat, zeggen. Maar we wel met buien, ja. willen gewoon lekker weer wat, ja. wat bij mij hoort. Als je naar de langere termijn kijkt, is, is dat, uh, zit dat eraan te komen? Is dat gewoon nog te ver weg? Nou, dat is niet te ver weg, maar uh, het, het, uh, ik kan in ieder geval wel zeggen... dat echt mooi voorjaarsweer voorlopig er niet aan zit te komen. Dus ik, ja, dat is jammer om dat te moeten vertellen. Maar het is niet anders. Uh, tot en met uh, donderdag blijven we dus aan de warme kant, wisselvallig. Daarna wordt het weer wat koeler. Door de neerslag zien we wel prachtige kleuren groen, volgens mij. Nou, laten, laten we dat positief als positief punt... Uh... We... Goed, Gerrit. <laughs> Dank je wel, Gerrit Jongeren tussen de 13 en 18 jaar... lijden aan een serieuze vorm van social media stress. Via hun mobiele telefoon hebben ze de hele dag... Facebook, WhatsApp of Twitter onderhand bereikt. En hebben het gevoel dat ze ook voortdurend bereikbaar moeten zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale Academie... voor Media en Maatschappij. Niels, Rick, Demi en Shannon in jeugdsoos Flintis in Haarlem... laten hun smartphone zien. Yeah. Ik heb een iStone. Blackberry Curve. Blackberry ja, ik heb een hele oude. Oh. Oh. <laughs> ik heb een wat doe je er allemaal mee? Ik zit op Twitter en Facebook. Ik heb Facebook. En daar houdt het mee op. Ja, Facebook. Ja, Twitter, Facebook, Tumblr. Maar nu zitten jullie hier bij uh, dit clubhonk. Uh, en jullie waren toen ik aankwam. Lopen we nou van niets aan het uh, Twitteren of Facebooken ja, of wat we dan ook? We moeten ontmoeten eigenlijk. Ja, dus dan doe je gewoon gezellig met elkaar. en Dan praat je gewoon en ja... En dat kan zonder dat er de hele tijd een bliepje klinkt omdat iemand weer een boodschap krijgt. Nou ja, eigenlijk wel. Ik ben niet zo populair. <laughs> Kun je het inschatten, hoe vaak of hoe lang ben je per dag op internet? Gemiddeld drie uur of zo. Lang. Gewoon lang. Ik weet, ik houd niet bij het verschil. Gewoon lang. Anderhalf uur, twee uur, zoiets. De hele tijd. Continu. Ja. Dus als, als we nu aan het praten zijn, kan er elk moment weer een berichtje komen. Ja. Ja. En dan kijk je ook meteen? Ja. Nee. Ook als je in gesprek bent met mij? Ja. Dat is niet zo beleefd, hè? Ja. Kijk, kijk, nu gaat hij weer. Wat voor bericht was het? Of mag ik oh, dat niet weten? Oh, gewoon iemand komt hierheen. Is toch belangrijk om meteen te weten? Ja, ja. Wat mogen jullie het ook allemaal? Op school kan ik me voorstellen dat de leraren zeggen leg dat ding. Ja, nou ja, ik doe hem gewoon braaf in mijn zak dan. Maar uh, ja. hij wordt soms wel ingenomen door anderen. Nou, sinds ik hem een week moest inleveren, doe ik hem ook liever in mijn zak. <laughs> Hoe was die week? Een week zonder dat apparaatje? Ja, nou ja, het wordt wel lastiger om met mensen af te spreken en zo. Omdat je dan niet meer even snel een sms'je kan sturen of zo. Word je dan zenuwachtig? Ja, soms wel. Als ze dan niet opkomen dagen en centen laten... dan heb je zoiets van, oh, waar blijft ze nou? En dan. Hoe is dat voor jou, op het moment dat je geen internetbereik hebt? Word je dan zenuwachtig? Goh, mis ik allerlei berichten, wat dan ook? Ja, soms wel, maar ik vind het soms ook wel even lekker om geen internet te hebben. Gewoon een beetje rust. Rust, precies. En, uh, nou ja, alleen, het is alleen onhandig als je iemand moet bereiken... en je hebt geen internet, dat is het heel vervelend. Maar verder niet. En jij? Dan ga ik gewoon naar mijn vrienden doen en hun computer lenen. Dat kan ook. Ja, want een leven zonder computer is nog voor te stellen? Ja, op zich wel, maar het is een tijdje afkik. Ja, computer is echt een soort van verslaving. Je bent er zo aan gewend geworden. Dat het, echt, het is gewoon moeilijk om soms zonder. Nu is er een onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat een heleboel jongeren... die zeg maar actief zijn op social media, die hebben continu het gevoel als ze niets vaker nog kunnen checken, dat ze van alles missen. Hebben jullie daar last van? Zoveel kan je niet missen. Zoveel, heel veel belangrijke staat er eigenlijk niet op. Meestal is het gewoon afspreken met vrienden, maar dat, dat is het wel. Het schijnt enorm veel stress te geven onder jongeren, al die social media. School geeft meer stress. Ja. Dat kan ik wel zeggen. Vooral als je VWO doet. Ja? ja? Het verslag met de jongeren in Haarlem door Karin Albert. Elisabeth Hop, goedemiddag. Goedemiddag. Directeur van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. U hebt dit onderzoek gedaan, laat het doen. Uh, zenuwachtig over afspraakjes zijn jongen in de reportages. Dat waren wij vroeger natuurlijk allemaal. Hè? Of dat meisje of die leuke jongen wel af, op zou komen dagen. Wat, wat maakt de stress nu zo anders met de smartphones? Ja, er is wel een heel groot verschil met vroeger. Uh, vroeger uh, hadden we denk ik nou, uh, als we twintig uh, goede vrienden hadden, dan, uh, dan was dat wel heel wat. En als we die een beetje konden bijhouden, zeg maar wat ze allemaal aan het doen waren, dan waren we heel tevreden. Maar ja, tegenwoordig gaat het over uh, ja, bijna 400 contacten in de sociale media. En, en heel veel jongeren hebben er zelfs nog veel meer. En je ziet dus dat het volume van het aantal berichten... en van de mensen die ze eigenlijk moeten bijhouden... zo enorm is toegenomen dat dat inderdaad uh, de stress kan opleveren. De stress dat ze geen onderscheid meer kunnen zien tussen hun echte vrienden... en de vrienden die ze via hun smartphone op de hoogte moeten houden? Nee, dat zien ze wel op zich. Maar wat je, wat je ziet is dat jongeren het wel heel leuk vinden... om mensen die eigenlijk vroeger dus wat verder van hen af zouden staan... om die toch ook zeg maar, te volgen in die sociale media. En toch te kijken wat ze allemaal aan het doen zijn. En ja, dat, dat levert dus de stress op. De, de, we, hè, op zich is, zijn sociale media hartstikke leuk. Dat merk je ook aan deze jongeren. Hartstikke leuk. En uh, als, als jongeren daar op een goede manier, een gezonde manier mee omgaan... is er niets aan de hand. Maar wat, maar is, dus dan, zijn... wat is dan de stress? Waar kan die toe leiden? Ja, er zijn jongeren die dat die dat gewoon niet meer kunnen stoppen en dan praat je eigenlijk net bij elke andere verslaving, praat je over dwangmatig gedrag. En dan kan het wel een probleem veroorzaken. Dan gaat het eh, bij jongeren soms echt zelfs ten koste van de gezondheid... maar ook ten koste van eh, persoonlijke contacten met, met vrienden, met echte vrienden zeg maar, en met familieleden. En het, het levert ook concentratieverlies op. Je ziet dat schoolresultaten er echt onder lijden op dit moment. Ja, en wat vindt u dat dat daaraan moet gebeuren? Wordt er op scholen genoeg over gesproken, vindt u? Nee, dat vind ik niet. En ik denk dat de sociale media een beetje ongemerkt ons leven is binnengeslopen... En niet alleen bij jongeren, maar ook bij ons als volwassenen. En dat we er eigenlijk te weinig over praten. En dat we ook te weinig bewust zijn van het effect van die sociale media. Vooral van die prikkels vanuit die sociale media. Op ons bestaan en op ons gedrag. Ja, en de vraag is of de ouders überhaupt zelf wel af en toe even de rust nemen om van het internet af te gaan. Nou, precies. Ik bedoel. We raden ouders aan om het goede voorbeeld te geven... maar je ziet heel veel ouders die gewoon gesprekken onderbreken met hun kinderen... omdat er op hun telefoon een gesprek binnenkomt... of dat er weer een Facebookbericht binnenkomt. Dus ouders doen er eigenlijk net zo aan mee als aan de jongeren. Als, als de jongeren. Dus dat, dat loopt ook nog niet helemaal lekker. Want wat dus doet u met dat... uw kinderen? Ja, ik heb een zoon van 17 en die heeft precies hetzelfde. Dus dat, uh, ja, dat gaat eigenlijk dag en nacht uh, door. En ik heb in ieder geval met mijn zoon afgesproken dat als wij gaan eten... dat de mobiel in ieder geval niet meegaat aan tafel. En dat levert in ieder geval even een moment rust op. Maar dan moet je als ouder zelf natuurlijk ook je mobiel even willen laten liggen. Is dat lastig? Dus... Sorry? Vindt u dat lastig? Dat vind ik soms best lastig ook, ja. Ik, ik herken dus ook wel die druk van als er een, een, een pingetje binnenkomt op je mobiel... om meteen dat ding op te pakken en te kijken van wie het is. Dat is een bepaalde, ja, neigings, hele menselijke reactie eigenlijk... Eh, die bij jongeren ja, heel sterk is en soms dus niet te negeren is. We gaan onze kinderen vanavond diep in de ogen kijken. Zonder ja, telefoon, aan tafel en het er met elkaar gewoon over hebben. Lisbeth Hop, directeur van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. Dank u wel. Oké. Okay. En na vijf gaan we in het Radio 1-journaal nog wel een paar mensen lastigvallen via de telefoon. Oops. We bellen met Frankrijk, met Duitsland, over de verkiezingen met Griekenland. En een van die lelijkste plekken, Tim noemde het al eerder vanmiddag, op Radio 1. Genomineerd Centraal Station in Zoetermeer. Kijken wat de wethouder daarvan vindt, van Zoetermeer. Tot zo! Vanavond, BNN Today. Zeg alsjeblieft Oekraïne, want je zegt ook niet het Polen. Ja, ja. zeg ik wel eens, de internet. Vanavond om half negen op Radio 1. Zij is een van de weinigen die na de oorlog nog een kind heeft gekregen... en dat was mijn vader. Luister en kijk mee op radio1.nl. Hij ging stilstaan voor aan het podium, draaide zich aan het profiel... en spande daarbij zijn billen aan en die deden echt... Radio 1, het nieuws van alle kanten.